Wij beginnen de zoggerles 96, pagina kaf WAF 26, de linker kolom, de regel 7, nieuwe linie. Het is steeds overwinnen. Te komen is ook een inspanning. Alles is inspanning. Het is nodig alles. Het is allemaal nodig. En alles komt. Het enige is dat het, het, het duurt even. Het duurt even totdat de balans gaat meer naar het goede. En dan niet dat jij dat jij direct een engeltje zal zijn. Dat niet natuurlijk. Engeltje kunnen we niet meer worden. Daar moet je een andere organisatie voor hebben. Engeltjes kunnen we niet meer worden. Maar wel voelen dat zware dien aan de ene kant. En genade aan de andere kant. En tussenin, tussen de hemel en de aarde als het ware in onze krachten. Uh, voortbewegen. Het enige is dat een troostende punt is dat steeds meer kracht heb, zal ik krijgen om niet te zondigen. Niet dat wij zullen niet, niet willen zondigen. Nee, ik bedoel, de wens. Altijd komt bij ons voor dat, voor dat is juist om ons te sterken. Maar... Dan bij het, bij het zo opkomen, opzwellen van zo'n wens om te zondigen, ja, dus om te ontvangen, dan zullen we in staat zijn om krachten op te brengen, want het en een vorm van pijn zelfs ervaren, en wel aankunnen om niet te zondigen. Ja, en steeds hoe meer je dat aan kan, dus des te. Meer verbondenheid kreeg je met het leven, met het ware leven. En dat is wat wij, waar wij naar verlangen. En dan heb je van binnen die verbondenheid en dat, daar voel je een garantie, als het ware, van het leven. Dat jij weet dat jij daarop aan ja, kan, dat, het, dat jij het, daar een beroep op kan geven. En dat is allemaal in, in ons. Uh, Je hoeft niet naar buiten te gaan om dat te ervaren. Uh, de regel 7, de linker kolom. Dus aan het einde van de vorige les vertelde hij ons dat in de, in de toestand van de Gadloed, wanneer toen de Bina en zoon de eerste regel links eventjes herhalen, van de, Arie, uh, de Bina en de Zoon van de Arichanpien, dat zij terugkeerden naar het hoofd van de Arichanpien, dan namen zij met zich mee ook de Abouhima, de ketter Chochma van de Abouhima met zich mee. En dan de aboeïma, die kwamen dan ook mee, met die, ja, met die, bijna, zeer en pienen, die trokken weer terug naar, naar het hoofd. En dan namen ze ook dat de aboeïma met zich mee, en de aboeïma kwamen in het hoofd, en konden ze ook, na, in het hoofd, konden ze ook het licht, gochma, ontvangen. Eh... Uh, En hoe dat komt, omdat het duidelijk, omdat terwijl toen in de toestand van de katnoot de binaseer en goed uit het hoofd kwamen, waren ze, gingen, werden zij verbonden met die abou Yima. En nu keren ze terug, en nemen ze ook dezelfde, uh, uh, tra, uh, op dezelfde traptreden staat ook abou Yima die bekleedt als het ware, van binnen. Recht is altijd van binnen. Die verbinden en dan de abouïmen die omhullen die binazir en binnen het van het hoofd. Nou, dan gaan die dat innerlijk inner, inner, deel naar boven. En ook, ook wordt dat omhulsel, als het ware, Abouima wordt meegetrokken naar boven. Het ja. is erg belangrijk dat deze wet goed steeds voor ogen te hebben. En dan komt ook Abou in het hoofd. En dan Yimah krijgt dan ook de Chochma. Dat is. Uh, Zegen. We derg ze. Mama's. Alu hazon. Le Abou Kiahar Acht Shababoima Kiblu Hamohin Miharosh Arihanpin Napik Gam Neichen Bahem Hanikuda Migo Mahashava Lemakum Amalhut Tin. Shé baze, huḥ zaru abina, Wezon shelahem. El madrigatam Elf de abu hanal beari hanpin. Zeyf, ve alderak zema mashen, op precies op dezelfde manier zegt alus op, hazon de zon de zon de en hij zegt dit van wie? Van de Bina, oftewel Jissood. So, Zon uh, stegen op naar de Abouimah. Ja, dus precies hetzelfde is het gebeurde het hier met de zeven onderste sferen van de Bina, oftewel Jissood. Hier, hier hebben we niet opgetekend. Hier zie je dat onder de Onder de Geze, zie dat. Hier hebben we niet opge opgetekend. Ook dat hier ook moet het ook zijn. Zo binnen zeer en goed. Van de hier. Ja. Hier ook binnen zeer en binnen, binnenmaal goed. Maar. Nou, als die dan ook weer samen. als die ook omhoog gaan. Dan gaan ze ook te optrekken. Op, uh, opla Oplaten stegen. Samen met hen doen ze dan opstegen die. De ketterhochma van de, eh, uh, Ik ga hier even optekenen, ook. Zo, ook kan optekenen. Zo, precies hetzelfde hier. Bina, zeer en malchut. Dan wordt het precies hetzelfde is in, op deze trap treden, ja? Dat zie je ook, bina, zeer aan en malchut van Abouhima, die ook trekken omhoog, en die nemen met zich mee ook, de ketterchochma, van de jirsut. Dat is wat hij ons vertelt. Wat hij zegt dus, op dezelfde manier, precies op dezelfde manier, stegen op, Hazon zoon, de Dus, de zoon, hij bedoelt dan, de zoon, Eigenlijk, zo, so, de zoon van de Abou Yima, had gezegd, De zoon van de Abou Yima, die, die waren ingezonken in de Yisut. In in in ja, in de in in partiel van Yisut. En dan trekken zij ook op, zie dat? En nemen zij ook Ki Achar. Hoe komt het? Ki <tie> achar acht. She abo vijima ki barosh Want nadat abo vijima ontvingen mohin Dus die kwamen omhoog naar de arichan En daar is chokma. En ze ontvingen daar mochen. Oftewel of chokma. met she barosh arichan pin. Die, in, die in, in het hoofd van arichan zijn. In het hoofd is altijd chokma aanwezig. Uh, NAPIK GAMBA HEM nekuda ok, dan zegt hij dat ook ok, hier, euh, be abawi ook ok nu, napik fil uit uh, DE den nekuda mi fan, dus, en nu zegt hij dat ook ok, be abawi jima fil ok de Malchut, hier staat het zie je staat er de Malchut, zie dat? Waar de borst is van de uh, Keter -Hochma. dan is het eigenlijk, dat is, staat het hier Malchut van de Abba Ja, de Malchut, die, die stond ook in de, staat ook in de, uh, hoe zeg ik dat? In de de Malchud, die staat ook hier in de in de Keter -Hochma. In de Gochma van de, van de, de, de Abouimas steeg ook op de, de punt, oftewel de, of de, de Malgoed. En die malgoed gaat ook nu afdalen naar haar eigen plaats. Hoe? We zeggen afdalen of opstegen, is precies, precies hetzelfde. Dus wat gaat het gebeuren? Die Benazean en een Malgoed, die trekt omhoog. En die Malgoed die stond die stond in de hochma die zakt wel naar beneden, naar die malchut, Maar dat is dan boven de gase. Duidelijk, de, wat we hebben nu bijgeschreven, bena zeer en piene, van de Abou Die trekken omhoog. En dan, de malchut die zakt ook hier dan, naar de malchut, naar de, naar de malchut van de Abou uh, lemakom malchut, ja naar de plaats van de malchut, malchut van de abo Shebaze Shabaze guhzaruga bina vizon shalagem modrigatam da dardor verden kerden terug bina. Ik laat ook zien de onder de borst van de rikant Bina Ziran Pin en malchut kerden terug van hen, van de Abowima Keerde terug, el madrigatam, naar hun traptreden, Naar de traptreden, elf, de Abowima Van de Abowima. Dat is dan boven de haze, boven de borst. Dat is, daar is de plaats van de Abowima Vanaf de P tot de borst. Van de, op het niveau van de, van Arihant en zij trokken weer terug naar hun plaats. In de Gadlood. Dat is in de grote toestand. Kanal bij arie Net zo so als het geweest was bij de abouwe okay, Kijk, precies hetzelfde. Ja, yeah? zie dat? Precies hetzelfde als in de gadlut In de arie Waarin arie -Pin trok zijn onderstel. Bina zeer Anpin naar het hoofd. Zo so precies was het ook hier met de abouwe ook zij trokken ook, bij hen ook, binnen zeer en binnen Malchut, trok omhoog, of hij, wat hij zegt ook, met andere, op een andere manier zeg je dan, dat de Malchut die, die zonk die zong naar beneden, naar de Malchut, van de Abouim. Het is, het, het is hetzelfde, of je zegt dat Malchut zakt naar beneden, dan bedoel je daarmee, door het licht afzak ja door het licht van de Abu zakt dus het licht van de eh uh, bina, bina van de adam kadmon dat door de druk van boven zakt in naar beneden maar als je spreekt dan van de schepping als het ware van het van, vanuit vanaf de onderste trap treden, dan kan je zeggen dat het bina ze bin en malchut trekt op precies hetzelfde ja precies hetzelfde dat is alleen maar de kwestie van hoe jij dat wil, van welk perspectief jij wil dat benadrukken. Ja? Als je zegt dat het licht van boven die pusht, die duwt op die malchut, zodat so die malchut trekt naar de, uh, als punt van onder de hoogma weer naar de malchut en dan wordt het volle vijf sferoot, dan is het van, ten aanzien van het licht absak, licht van correctie. En als je zegt dat de binazer en pinen goed optrekken, dan wil je daarmee onder, dan, wil, dan wil je daarmee, wil de zoger daarmee laten zien, of in verband dat brengen, met het optrekken van de lagere traptreden, die ermee geboor, gebonden, verbonden is. Dus duidelijk, als de zoger zegt, binazer en pinen goed, die trekken omhoog, dan wil dan de zoger ons laten zien dat de Binave zeer en malgoed... van de hogere traptreden... was gezonken... verzonken in een... in van de lagere traptreden, ja? En dan wilde zogger dan op dat moment... laten ons... accent, nadruk leggen... op het optrekken... van de lagere traptreden... naar de hogere traptreden, Duidelijk. Dus het is niet iets dat het... ja, je zegt... de Malchut daalt dan naar beneden... En hier zeg je dat de binazir en die malchut trekt omhoog, precies hetzelfde, alleen van welk perspectief jij dat vertelt. Hè? Als voor ons belangrijk te zien, te, voor ons toe, belangrijk is om te laten zien dat het licht absag, pusht, daalt, da, uh, duft naar die malchut in de in de hochma, dan zeggen we dat dat de, dat de malchut zakt naar beneden. En als we dan zeggen, het is een eenvoudig zo. En als we zeggen, Pinemaal goed van de hogere traptreden, die keert terug naar haar eigen traptreden, dan bedoelen wij dat, wij ook, dat die ook de kettergogma van de lagere traptreden meeneemt naar boven. Ja? Dan ga je dus eigenlijk tegen het licht op zak in. Hmm? Dan ga je dus eigenlijk tegen het licht op zak in. Ja, dat is, kijk, dat, dat is licht, dat is kilim. Dat is licht in het kilim. Dat is, licht, dat, is kilim. Absak, dat is licht. Ja, licht. Ja, wat doet het licht? Het licht, wat doet het licht, Absag? Die kent dat licht, Absag, dat is dan van Ab en Sag, dus van de Hochma en de Bina, van de Adam kan worden. Die kent die parzufim van Hochma en Bina, oftewel Absag, die kennen geen Tenzij bet ja, look, die weten alleen tenzij alle, alleen negen sferoot voor hen in hun. Uh, ze zijn zo opgebouwd dat ze alleen zo negen sferoot bovenste sferoot zien ze. Ze kunnen wel binnenkomen en de tiende niet. De malchut kunnen ze niet binnenkomen. Dat is de eerste tenzij. En het tweede tenzij kwam erbij dat ook nog zeer en pien, hele zeer en pien. Als het ware, uh, kan niet meer ontvangen. Ja, duidelijk. Of wij zeggen dat hier, dat het binazeer, het binnen... goed kan niet ontvangen. Het is hetzelfde alleen moeten we leren hoe dat kan. Maar dan is het, uh, dat is dan de, in de, tweede, in de tweede beperking, wat is de tweede beperking? De tweede beperking is dat mm -hmm. malchut goed steeg op naar de bina. Naar de Bina. Oké, okay, maar Chogma is het. Wij zeggen dat naar de Chogma altijd. Uh, um, bedoel, de plaats daarvan is altijd Bina. Kijk, wij zeggen dat, dat tot de Chogma, wat is het bedoel je? Niet hoger dan de Chogma. Ja, dus tot en met de tot, tot en, tot. Tot, Maar de, de plaats is Chogma. Chogma bedoelen wij daarmee dat, dat in de Arihantin is ketter. ...aan de rechterkant... ...en de hoogma aan de linkerkant... ...dus het daarom die zegt... De, de ...maar het is, het is vermenging van de... malchut en de bina... ...want de bina is de eigenschap... ...van geven... Eindelijk. ...en de bina... ...van de bina kwam de zon... ...daarom... ...de verbondenheid is met de bina... ...duidelijk... ...van de bina kwamen de... ...waren zij ontstaan... ...zij en ook ...daarom... Uh, van de vier stadia van het licht. Daarom keert, daarom, als het nodig is, als het te kort is, dan keert de Malchut naar de Bina. Dus wat is de tweede beperking dan? Malchut, die verbindt zich met de Bina. Het eh, komt tot de Gochma natuurlijk, maar, maar het is, ze verbindt zich met de Bina. Dus die komt te staan op de plaats van de Bina. Dat is precies hetzelfde dan, kan je zeggen, dat ze komt tot de Bina. En daarmee wordt een korter, nog, nog een grotere, eh, zeg ik dat, een korter partsoef. Ja, je ziet alleen maar twee lichten. Je heeft alleen maar twee kilimeter ketteren. En de lichten neffen zijn roer. Okay. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, wanneer het wel licht verkrijgt, of de kracht verkrijgt dan kan die, kunnen die benazeerampinen bij uh, bijbetrokken worden, als het ware. Alleen dat zijn geen kilim van de lagere eerst. We zullen zien, dit, dat wonderlijke werking, wat vandaag zullen we dat zo ervaren en leren, dat dat zijn de benazeerampinen maalgoed die de lagere traptreden altijd gebruikt, dat zijn altijd de benazeerampinen maalgoed van de hogere traptreden. Duidelijk. Dat is wat betekent dat de, de, de Bina, de Bina heeft, uh, kijk heeft, zoals het hier is, bijvoorbeeld, erg goed te zichtbaar is het, uh, tussen de jistel en de en Of de Malchut. Waarbij de Bina, zeeranpien en Malchut, van de Bina, die worden in die zaken worden gezonken in de in die zon, of in Sierampin en malgoed. Duidelijk. Waardoor, een wa, belangrijke Sierampin heeft wel zijn sfeerot, die heeft wel sfeerot, ja, die heeft wel, betekent zijn bouw heeft hij wel. Het probleem is met de malgoed. De malgoed we hebben geleerd, Malgoed heeft geen kilim, ja. De malgoed heeft alleen maar één uh, puntje, als puntje. Nou. Dat is het probleem, de Malchut. De Malchut moet opgebouwd worden. De Malchut wordt opgebouwd door de, de het onderstel van de Bina. Oftewel van de tuna. Ja, van, de, van de Malchut. Of sorry. Van de Bina zeer Malchut van de Yersu. Kijk nou hoe. De Bina zeer Malchut van de Yersu. Die in de nut is verzonken in de ketterchokma van de Ziranpin of van de Nukwa. Ja, dus, het is zo, we hebben geleerd, dat Bina zeeranpien en malhoed van Yisrael Saba, dus van de mannelijke gedeelte van Yisrael, is ingezonken in de ketterchokma van de Zeranpien. ja En de Bina zeeranpien en malhoed van de vrouwelijke gedeelte van hier oftewel van het vona, zijn ingezonken, en het ketterhochmaal van de malgoed. Ah, dan gaat het het malgoed, die bouwt zich op door die bina, zeer aanbinnen, malgoed van de bina. Die zak, waarom? Nu zakten ze naar beneden, in de katnot, zoals helemaal links onderaan, op de tekening. En we beiden in de katlood, Keer die binazie-rampien en Malchut... terug naar, haar, terug naar, naar de traptreden van Jirsso. Dat is zo een beetje opgetekend, doet er niet toe. Maar dan trekt die binazie-rampien en Malchut... naar de Jirsso. Zo. Ja. zo opgetekend, want we konden niet op een andere manier dat optekenen. Maar de binazie-rampien en Malchut... van de Jirsso trekt opnieuw naar boven. En neemt, neemt met zich mee ook de keter hochma, van de Nukwa, de eindelijk dan Nukwa keert dan terug naar de, omhoog samen met de Binazir en Pinnenmalgoed omhoog naar de Yishud, en dan ontvangt zij alle lichten net zoals Yishud, Yishud is binnen haar en waar kan zij ontvangen ah, zij heeft nu de Kilim Binazir en Pinnenmalgoed die zij verkrijgt van Yishud en dat is wat de mama de moeder Ima heeft de kilim, aan haar dochter. Dus cruciaal principe, als we het nog een keer, nog een keer doen, dan zullen we zien hoe dat werkt. En precies hetzelfde werkt met ons. Ook bij ons, onze mal goed, heeft niets op zichzelf. Op zichzelf heeft ze niet. Dus in elke toestand wat wij doen, wij trekken het omhoog. Alleen leren van binnen die bewegingen maken, van beneden omhoog niet terug naar beneden trekken en dan kijken, nou, wat gaat er gebeuren? Ja. Maar eerst omhoog, uh, eigenlijk eerst omhoog laten brengen, en dan, en dan, uh, daarboven die kilim van die bina benutten. Heel. En dan weer, kijk, en dan, wat gaat het gebeuren? Wordt gadloed, ja, de bina malgoed ontvangt dan licht, waarin? In bina zeer een malgoed die zij verkreeg van de jirsut, ja, of van de tvona. Maar de gedloed is altijd, duurt heel eventjes. Daarna keert, het, keert de malgoed weer terug naar, haar, naar, naar beneden. Natuurlijk niet naar haar eigen plaats, want elke keer is het weer... Uh, stijging van de malgoed, ten aanzien van de hele boom des levens, is het altijd dezelfde plaats, maar het is altijd zo, dat altijd die malgoed, die als het ware stijgt, of die geeft dan aan de ziel, verheving van de ziel, maar dan wordt het weer katnoot, en de katnoot, dan is het, het licht is al geweest, ja? licht werd al ontvangen in de, terwijl die malgoed om, omhoog trok, naar de eerste en nu gaat, valt het weer naar beneden, als het ware, maar met, waarbij het licht, als het ware, heeft diemaal al goed al licht ontvangen, door die kilim, in die kilim van de, die zij, die verkreeg, door van, de, van de, van de Tfuna, of van de eerste. We gaan verder, het gaat geweldig ons nieuw dat, uitleggen, eenmaal weten we, ken, weten we hoe dat mechanisme werkt, dan ben je de baas van je eigen innerlijk, begrijp je? Anders worden wij ges, gesluurd, naar links, naar rechts, met al die gevoelens, maar alles wat wij zien, onze ogen die trekken uh, ons van ons doel af, begrijp je? En wij kijken daar naar links, oh, we willen dat... Oh, links, rechts, wie wil dat, en dan al het leven wordt verstrooid en dan duidelijk, we worden gewoon, wij worden geleefd, en wij leven niet terwijl allerlei dingen die buiten gebeuren ik moet kiezen daarvoor, ik moet een filter opmaken waarbij ik zie eh, zal ik dat doen of niet, zal ik wel dat doen of niet, in de zin van brengt het mij wel dichter bij mijn ver vervulling of niet ik moet bepalen dat. En niet de toestand van buiten moet het bepalen. En dat is wat... wat wij leren op die manier. Dan kunnen wij het innerlijk structureren. En dat is niet vermoeiend. Het is niet vermoeiend wat wij doen. Dat. Ik moet het allemaal kijken. Nou, hoe ga ik dat doen? De binnen of boog trekken? Absoluut niet. Het gaat vanzelf. Alleen uitleggen moeten wij uitleggen. Maar door al die woorden te gebruiken. Maar dan weet je precies hoe je dat moet doen. Het duurt soms een fractie van seconden om weer bij te komen. Als je dat weet hoe, dan kan je bijvoorbeeld allerlei andere dingen doen. Ja, uiterlijk, maar ook geniet je, want dan heb je ook uh, de magnetische kant van de mens. Gewoon. Je kan genieten van al die dingen, dan bijvoorbeeld ja, goed, kinderen komen, weet ik veel van alles. Gebeurt er iets te aan. Dat is, het werkt. En jij ook net, doe je mee. En, maar dan kan je altijd van binnen die beweging maken. Niemand ziet. En jij weer terug keert, terwijl zij gaan gewoon verder. Gewoon spontaniteit kent geen grenzen. Gezelligheid kent geen grenzen. En dan die gaan naar een psychiater. Die gaan daar naartoe. Die gaan verder. Die, die krijgen dan depressie. En jij niet. Waarom? Je weet te werken met je innerlijke. Jij bent de baas van je innerlijk, en dat is iets wat niet te koop is ook al die reken en al die andere, wie maar die al alles heeft kan, dat kan, kan dat niet regelen kunnen dat niet regelen, laat staan gewoon volk, gewoon volk die weet het ook absoluut niet die gewoon die is een beetje vermoeid die gaat naar de kroeg en even drinken een glaasje drinken en dan nog een en dan gaat het alles gebeuren ja, en dan alle problemen... komen. Ze kunnen absolu ze absoluut worden geleefd. eigenlijk, Zowel uh, gewone volk, ik bedoel... ...gewone mensen, gewoon mensen bedoel ik... ...een mens die geen... Niet ge ...die niet een bepaald... ...allesomvattend doel heeft in het leven. Dat is gewone mens. Gewoon gesluurd wordt, van links naar rechts. Hij weet niet, hij kent zichzelf niet. Uh, hij wil ook niet, niet kennen... Gewoon spontaan leven, gewoon van dag op dag. Wat er, gaat aan, wat er aan mij, met mij aan mij gaat gebeuren. Wat, aan hem moet iets gebeuren. Hij komt in allerlei toestanden terecht en weet hij niet wat, wat, wat er allemaal met hem omgaat. Terwijl aan de mens is gegeven om de baas te zijn van, zijn van al zijn doen en laten. De koning zijn van zichzelf. Want de mens is niet... Is, hij die van binnen zit, dat is de mens. De mens die het innerlijke mens is. Die dan leert, weet precies, of precies weet de strekking van hoe, wat hij wil om te komen naar zijn vervulling. En niets kan het alleen, je moet zelf dat leren. Niemand kan het voor je doen. Dat is geweldig. Niet God, niemand kan het doen. Jij gaat jezelf op die manier structureren, omhoog brengen. En dan verkrijg je die kilim, daarin komt het licht. Dat trek je dan via de middelste lijn naar beneden. En dat is dan de verlossing van deze toestand. Jij bent bij jouw wusten. Jouw hart is binnen jou. Jij verknoeit je hart niet aan niemand. Dat is iets wat is Niet aan de religie, niet aan die die of die profeten, naar die weet ik veel allerlei verhalen voor het voor het volk wat mooi natuurlijk zijn natuurlijk. Daar zit ook een stukje waarheid, klein beetje waarheid. Maar het is niet de waarheid. Eigenlijk zelfs de grote profeten die men op wie men rekent en die dan men zegt nou die is voor mij gestorven, cetera... Geweldig, prachtig. Maar daar zit enorm veel bijverhalen bij of stro van dat profeet... bijvoorbeeld. Dat is net dat profeet, de profeet zelf is dat is net, laten we zeggen dat is hele toestand van de religie is net als twee graantjes... Twee grantjes, ja, twee graantjes, en dan die liggen dan in een hoop van stro. De rest is stro. Alle theologie is, oof, is voor de mens uh, gewoon een verschrikking. Begrijp je, want dat is, dat is, komt allemaal, allemaal komt dat door de onreine krachten. Natuurlijk kan dat niet anders. eigenlijk want als de mens, dan alleen de mens binnen zichzelf moet, jij mag wel dat verhaal, of uh, de weg van die iemand, kan je wel zien, dat is, deze man had zichzelf wel gecorrigeerd, broeder, die mijn broeder, mijn collega, ook Rabbi, bijvoorbeeld, Rabbi Joshua, een geweldige Rabbi was het natuurlijk, uh, voor, voorloper van de Kabbalah, aan hem was niet gegeven Kabbalah, maar de, het idee van geven, dat was geweldig, en overgaven, en et Alleen de Kabbalah was gegeven... een paar generaties verder... aan Shimon Bar Yochai. Gewoon als de methode. Dat wel. Maar, bijvoorbeeld, met de, met, ook met deze religie... kan men niet uitkomen. Absoluut onmogelijk. En geen andere enkele religie... kan men, kan men uitkomen. Eigenlijk, natuurlijk... alles komt van de, Jood, de Joodse religie. Maar de Joodse religie is ook weer en omhulsel op de Kabbala, Dus op de wetten van het heelal. Dus in principe en er zijn of zal ik het later uitleggen? Er zijn dus kijk, moet je zo zien. Als ik eraan begon, begonnen was, gaan we verder. Er bestaan dus alles bestaat uit drie lijnen, ja. Al het heilige bestaat uit drie lijnen. Rechts, links en het midden. Rechts, zoals we hebben gezegd, dat is dan de kracht van genade, chesedin. Links, dat is gwura, of chogma van links. Din. En de middenlijn is chesedin met de gwura, dus tussen hen. Ja, van beide heeft hij. Dat is, dat is dan de structuur van het Heilige. Eh, precies hetzelfde heeft de Citra Achra zich, zich, zichzelf ook opgebouwd. Dus de onreine kracht had altijd botst na der, de ware realiteit. Dus de Citra Achra heeft zich net zo opgebouwd. En daarom zie je over de hele wereld zoveel leren. En allemaal zijn zij, hebben zij alles wat in de wereld bestaat. O, goed kijken wat ik zeg. Ik zeg het niet aan de kranten. Want zullen ze niet begrijpen. Ik zeg het niet aan de tijdschriften. Filosofie, et cetera. Want zullen ze niet begrijpen. Ik ga geen lezing houden in het Vaticaan. Daar hebben ze geen hoofden naar. Ik zeg het niet in Israël. Omdat ook daar ze willen hebben hun eigen, eigen plannetjes. Ik zeg dat het niet in, uh, voor, de, voor, de, voor een synode of van de synode van de gurus, of van de gurus, of een Tibet spreken, want ze zitten vol van hun, van hun oosterlijke, uh, ja, oosterse, oosterse waan. Wat allemaal, ik zeg het, bedoel ik niet als kritiek. Ik ga je nog een keer, nu aan jullie helder maken, hoe dat zit in elkaar. En dan ben je klaar, als je, als je een beetje mazzel heeft, dat jij dat aan jou gunt. Dat jij al nieuw al dat zou kunnen begrijpen. wat ik aan jou kan zeggen. Dus het hele geest bestaat uit rechts en links. Ja, en de middellijn. De middellijn is dus als gevolg van, die, van het werk tussen die twee lijnen. Op dezelfde manier is opgebouwd ook de Citra Agra want zij moet nabotsen, het heilige. En daarom zien we ook vele alle leren in de wereld, je ziet wel, dat zit wel waarheid, iets van de waarheid, altijd. Waarom? Omdat, om geloofwaardig te worden, kan de Sitra Achra nooit zelf uit haarzelf opgevuld worden, of een beeld maken van zichzelf, zonder, zonder iets van waarheid mee te, mee te pikken. Dus, alles wat in de wereld bestaat betekent in zijn verschillende vormen van een stukje van de uit de waarheid. Goed luister, wat ik zeg. En de rest is stro, verschillende vormen van de onreine kracht. Wat ik vertel, nergens kan je horen. Dus probeer het wel een beetje te doen, want dat is voor jou. Wie vrij wil zijn, alleen dat helpt. Niets anders helpt. Ga overal naartoe, niets helpt. Hoe, hoe is het opgebouwd? Kijk nou. Aan de rechterkant bestaat ook onderin de kracht. Dat heet klipa, klipaat jishma. Dus rechterkant, let op wat ik vertel. Aan de rechterkant, wat is dat? Genade, ja? Genade. Oftewel het hart. Waarbij de, het hart van de mens, oftewel ja, het hart van de mens euh, overwint, zoals in Oosterlingen, zoals de Oosterse mensen Oosterse houding. Hun hart is alles omvatten. Ze, ze begrijpen alles met het hart. Natuurlijk daar zit ook veel, veel verstandelijke dingen, maar hun, aan hen is het gegeven des Oosters. En ik weet hoe dat zit in de zoger, maar dat komt wel later. Maar de Oosterse mensen, dus of de Oosterse elke, alle Oosterse leren zijn opgebouwd vanuit het hart. En dat is allemaal klippa Yishmael, oftewel de, de onreine kant aanhechten aan de rechterkant van het Heilige, van door vanuit de rechterkant. Duidelijk? Dus dat is ook klipa, altijd heb ik gesproken over de klipa van links, ja, westerse klipa. Het verstandelijke klipa. Maar het bestaat ook een clipa van rechts. Wat betekent dat? Alle o de Oosterse leren waren gegeven door Abraham. Abraham had al die vrouwen van de Oosterse prinsesses, hij was zelf prins, hij had hen in die tijd. Uh, als bijvrouw. En hij had. Bij hen na de dood van Sarah. En had. Want de schepper heeft hem gezegd. dat uh, Alle volkeren der wereld zullen. Door jou gezegend worden. Dus hij had ook met hen. En kinderen gemaakt. En gestuurd terug naar. Naar Tibet. Naar Indië. Naar. Allerlei landen, die dus Oosterse landen, Afrika, etc. zij hadden wel de leer van hem ontvangen, maar de weg naar de correctie niet. Duidelijk. Dus, en hun oorsprong was het haard. Het oosten is haard. Ja? Dus zij hebben dan affiniteit, hun instelling is via haard begrepen. Zij. Duidelijk. Aan de ene kant... ...lijkt het wel aan de westerling... ...dat dit geweldig is. Ja. Kijk, als een westerling kijkt... Met, ...met zijn verstandelijke leven... ...het is ook niet alleen verstandelijk... ...het is een westerse mens... is gewoon zo... Ge, uh, ...naar zijn... ...eigenschappen zo opgebouwd. Het is helemaal... Het kon, niet, ...het kon ook niet anders. Maar... De Oosterling nog een keer. Die heeft klipa van rechts. Ja, klipa van rechts betekent dat hij aanhecht aan de rechterkant. Dus Abraham waar Abraham is. Maar dan van rechts. Dat is klipa. Dus niet het heilige, maar de klipa. Dan hebben ze de leer. Wel, ze hebben mooie woorden. Kijk nou bijvoorbeeld het boeddhisme of alle andere dingen. Ik spreek niet daarover, over de leren zelf. Maar ik spreek over de, hoe dat werkt. Qua krachten. Prachtige woorden die, die geweldig zijn. Maar dat is wel klipa. Altijd klipa. Altijd uh, de... Hoe zeg je dat? Niet het heilige zelf. Dus niet de zuiverheid zelf. Maar de klipa. De klipa betekent dat is... Vermengd met het... Citrager. Ja, dat is het uh, Oosterse. En dat is dan de the klipa van rechts, dat heet klipa van Ishmael. Ook natuurlijk, de arabieren, alles, allemaal ze dat. En dat is natuurlijk voor een westeling, als een westeling kijkt naar hen en je voelt wel dat ze hebben iets hartelijks. Ja, en uh, ja? de westeling wil graag natuurlijk gaan naar Tibet of allerlei andere dingen. Waarom hij voelt wel dat bij hen het hart is niet. Gestructureerd zoals in het westen, bij een westerling. Een westerling is meer met het hoofd, met een kopje. Maar van binnen is het, is het, is het net zoals zo'n blokjes. Maar, maar bij hen is het niet. Het is gewoon vloeiend, vloeiend. En dat is natuurlijk, trekt wel een westerling aan. En natuurlijk, vele maken die fouten natuurlijk. Omdat zij gaan naar het westen, zij naar het oosten. En ze denken dat zij daar genezen zullen worden, beter zullen worden. Absoluut onmogelijk. Het is ruinerend voor een westerse ziel. Om te proberen. Hoor ik wat ik zeg. Ik spreek over de houding en niet van de leren zelf. Dat interesseert mij niet meer. Maar voor een westerling is het ruinerend om bijvoorbeeld naar Tibet te gaan. En proberen ze te zijn zoals zij. Het is absoluut onmogelijk. Het is een komedie. Het kan nooit lukken. Zee, je kan al je al je leven kan je leven daar in Tibet, word je nooit als Westerling daar. Nooit word je een Tibetaan. Je kan dragen wat je wil. Je kan leven daar zoals je wil. Jij zal het niet, zal het zal je niet lukken. zal ik zo vertellen. Dan bedoel ik alleen de houding. Natuurlijk ook de onmogelijkheid. En boeddhist, hoeveel in Nederland zijn er niet, geen boeddhisten? Hoeveel in Nederland Joden zijn die, die dan leiders zijn van de boeddhistische organisaties hier in Nederland. Ja, Joodse, uh, Nederlanders, die, die ook boeddhisten zijn. Een Westerling kan nooit een boeddhist worden. Voor geen, jij kan doen wat je wil. Jij kan uh, geloof hechten, jij kan alles doen. Jij wordt nooit een boeddhist. Wacht maar even, wacht, even, Ik zei het mechanisme. Mijn taak is om mechanisme aan jullie te geven. Ik uh, ben niet absoluut, uh, heeft niets te maken met al die leren, het interesseert mij niet. Maar dat ik wil je dan aangeven hoe dat werkt. Dus, een um, um westerling, kijk, een oosterling betekent de houding van binnen bedoel ik. En niet de mens of die behoort bij het boeddhisme, of dat, die spreekt niet van de leren zelf. Een oosterling. ...heeft een uh, pervers hart. Het hart is van hem pervers. Wat betekent pervers? Het hart pervers betekent... ...natuurlijk moet je niet meer niet denken... Uh, ...daarom kan ik het aan jullie zeggen... niet aan anderen... ...want dan ze, ze zeggen nou ...dat is hij gaat ons vertellen iets... Uh, ...hij is beter. Maar... ...pervers hart betekent wat? Het hart... Oftewel, dus, wat is het hart Het verstand en het hart ja, bestaat. Gevoel. Nou, hun gevoel, het gevoel van westerling, is zo so diep uh, in zichzelf. Maar die vermengd is met de onreine krachten. En hoeveel, hoe, hoe, en jij kan van een, Wester, van een oosterling... Zijn hart nog dieper laten gaan, dieper, hoe dieper je komt, komen nieuwe, nieuwere, nieuwere lagen in zijn hart van het onreine. Hij, kan, hij komt nooit tot het reine, hij kan het door hun houding niet komen tot het reine. Duidelijk. dus nog een dieper zit een andere laag, ook weer onrein van het hart. Dus alleen door het oosterse, door de oosterse leren, kan men nooit komen tot de vervulling. Eigenlijk, want dat is altijd klipa van rechts. Zag je, je, ik wil het, dat jij dat, als je dat snapt, dan weet je, dan is de redding dichtbij. Dus probeer niet tegenstribbelen, ik spreek niet van mensen, van de groepen, van de leren. Dus... Duidelijk, dat is dan net de oosterling. En daarom kan je hem nooit doorgronden. Een westerling kan nooit doorgronden de oosterling. Jij kan leven daar in Indonesië al je leven lang. Jij zal niets begrijpen, Absoluut niets, ik zeg het je. Ja. Of in Japan, of in China. Niets kan je begrijpen daar. Uiterlijkheden wel. Een Westerling kan niet doorgronden, de Oosterling. Want de Westerling is absoluut anders van binnen gestructureerd. Absoluut anders. Het is onmogelijk. Een Westerling kan nooit bij de Oosterling. Natuurlijk kunnen ze problemen oplossen. Die gewoon problemen van pragmatische aard kunnen ze natuurlijk oplossen. Maar het begrepen elkaar, ik bedoel, het begrepen elkaar dat het hart of verstand van een westerling, dat het wel, dat jij kan diep communiceren met een osterling, absoluut onmogelijk, onthoud wat ik zeg. Dan is het, ja, dat is gewoon... En nu komen we naar, naar, een, naar een westerling. Een westerling bedoel ik een westerse houding. Wat, wat is een westerlingse houding? Is Dat is de houding van links. Van links, ja, dus de link... Wat is de westerse houding? Dat is het aanleunen aan de Gwura, aanleunen ja? aan de Dien. En Dien is, is niets verkeerd. Dien is niets verkeerd. Het ja, is uh, heilig. Dien is heilig, want zonder, zonder Dien, zonder gestrengheid kan men niet tot vervulling komen. Dat zijn twee krachten in het heelal die zich die, uh, die, uh, voordoen. Wat is dan de westerse, goed, de westerse houding is dat men aanleunt van links tegen de dien aan. Wat betekent dat? Dat men met het hoofd, het hoofd regeert boven het hart. Net zoals bij het oosteling, het hart regeerde tegen, uh, over het hoofd, zo so in het in het westen. In het westen het kopie regeert, hoofd, verstand, regeert boven het hart. Dat heet klepaat Essaf. Essaf is dus de vertegenwoordiger, de, de kracht van Saf. Dus alles, men alles beredineert, ook, ook het geloof, westerse geloof, is niets anders dan kopie gebruiken. Eigenlijk. En dat is dan Saf. Saf. Essau, Essau. Ja, ja. Ik zeg het Essau omdat het in het Hebreeuws. Essau inderdaad. Goed luisteren. Probeer, probeer je volledig uh, loskoppelen nu op dit moment. Niet hou jezelf aan geloof, iets anders gewoon opnemen and, en en straks ga je weg. Je zal alles ervaren zoals so je wil. Jezelf heb altijd. Maar wat ik vertel is niet een menselijke. Wijsheid of zo, het komt niet. En dat zal je helpen, daar gaat het om. Dus het West, de westerse houding is het perverse verstand. Wat betekent pervers verstand? Pervers verstand betekent dat men wil kosten wat kost met het verstand beheersen. En dat is onmogelijk en dat heet pervers verstand. Dus oost, een Oosterling kan ook, zal ook nooit westerling kunnen zijn. Als Oosterling komt naartoe, hier naartoe. En wat integratieproblemen, natuurlijk integratieproblemen kan het ook bijvoorbeeld, kan het opgelost worden. Die kan gewoon leren zichzelf aanpassen van buiten, maar van binnen is die ondoordringbaar. Hij kan al zijn leven hier leven. Hij wordt geweldig aangepast. Duidelijk. Hij kan een minister worden. Wat, wat je wil. Een prachtige minister kan je worden. en nog, Misschien nog een, prim, een, een premier kan worden. Maar zijn oosterlijke aard. Zijn hart. Zijn pervers hart. Ik bedoel pervers in de zin dat het niet gecorrigeerd is. Kan je nooit kwijtraken zonder de correctie zonder de correctie van drie lijnen dus omdat de oosterling hangt aan de is een aanhangsel als het ware van rechts die aanhecht aan de of zuigt van rechts van de klipa van rechts hij zuigt van de genade en daarom zien wij dat geweldig zo in het oosten, kijk naar een oosterse mens zoveel liefde zoveel genade want dat is hun dat is het oosters gereedschap. Dat is duidelijk. Dat is het oosten wat in hen. We zien het zo so lief. Zo so aardig. Zo so lief. Zoveel so genade. Zoveel so en fout. Etcetera. Maar dat komt door dat perverse hart. Van de oosterse houding. Eigenlijk, En jij kan het als westeling. Kan nooit dat doorhebben. Want die kilim. Zijn bij een westerling niet ontwikkeld. En bij hen zijn de kilim van een westerling niet ontwikkeld, van de oosten. Ze kunnen het natuurlijk ook leren, al die, al die, weet ik veel, technologieën, alles kunnen ze leren natuurlijk. Ja. Ze, kunnen dan, ze produceren bijvoorbeeld geweldige elektronica, et cetera, et cetera. Maar doordringen in hem onmogelijk. Ja, iedereen begrijpt het? Dus wat ik bedoel te zeggen. Elke religieën, elke, alle religieën. Ik bedoel, religieën, niet alleen drie, drie wereldse religieën, ja, maar ik bedoel daarmee, ja, elke religie. Elke volk heeft zijn eigen religie, ja. Uh, zogenaamde primitieve volkeren, hebben ook hun houding, ja, ze hebben ook uh, allerlei fetischisme en van alle andere dingen, dat ze geloven in allerlei geesten en alles, dat is ook geloven, alle geloven. Dus het is alleen maar de hoe dat gestructureerd wordt de geest de levenshouding van iemand van binnen en is altijd een klein beetje waarheid en veel klipa dus klipa is leugen en dat betekent niet dat dit verkeerd is, maar dat is zo is het gegeven aan alle volkeren in de wereld. Alles waar, waaruit hun, zij hun krachten putten, is alleen maar die uh, placenta van het heelal. eigenlijk. Allemaal alleen deze wereld en kosmos, en niets anders. Geen enkele regie komt er doorheen. eigenlijk. Van geen één... Heilige in welk in elke volk dan ook, kom je tot, tot de kruissha, tot het heilige zelf. Ze noemen ze heilige, maar het zijn, het is wel heilig ten aanzien van het volk zelf, maar ten aanzien van van die het heilige zelf is het niet heilig. Heilig, alles heeft betrek betrekkelijk is betrekkelijk ten aanzien van wat jij spreekt. Dus. Maar het is niet, hoe is het gegeven dan aan de mensheid, hoe de mensheid gered wordt. En dan is het natuurlijk, wat ik zeg, is alles in een mens. Dat is wat wij ook moeten zien, wat ik zeg, is in het algemeen natuurlijk. Maar ook in, in wat voor ons belangrijk is, in een mens. Ook elke, iedereen van ons heeft ook die klipa van rechts en klipa van links. Eigenlijk het is niet zo dat uh, ook iedereen van ons dat heeft. Alleen iemand die bijvoorbeeld die in het westen is opgegroeid, die heeft meer van links, meer met zijn kopie. En iemand die in het oosten is, die heeft meer van zijn, in, uh, van zijn hart. Ik kende bijvoorbeeld veel uh, mensen uit mijn volk ook. En interessant is, ik heb ook alles, zelfs toen ik uh, orthodox was, en kwam ik in Israël, heb ik ook bestudeerd dat. Van binnen heb ik bestudeerd de, de, de band, de, de houding. En dan zie je ook altijd zo, als het een iemand die dan Torah leert in Israël, maar ook hier, die dan van de westerse afkomst is, uit het westen komt, Amerika, Engeland, Joodse man bijvoorbeeld. Dan voel je dat hij met zijn hoofd werkt. Hij voelt wel de klippa, ook, ook de. Ook binnen het jodendom hebben we ook dat klipa. Klipa van rechts en klipa van links. Dus een westerse Jood, bijvoorbeeld we die ook klipa heeft. Die hangt ook aan de linkerkant van de Torah. Van de, de wetten van het Hellow, En altijd met de hoofd. En ook hij dan tekort de de schiet. En de, de bijvoorbeeld Israëliers of de joden die dan van de oosterse uh, origine zijn, ja, dus, uh, Arabisch, Arabische, Joden bijvoorbeeld. Die hebben juist de, een stukje van de klepa van Ismaël meegekregen. Dank Ze zijn erg, uh, gastvrij en vriendelijk, ze zijn echt Oosters. Maar daar zitten ook vele onder, zeg je dat, de stenen die dan, ja, zeg dat onder water, die vele dingen zitten daar ook, waarbij een mens kan veel struikelen, want daar zit ook een stukje van het hart, een pervers hart van een Oosterling. Ja? Net zoals pervers hart, pervers verstand van een westerling. Hoe worden wij gered daarvan? Nog een keer, geen leer in de wereld die er is, die er was, die er is, en die zal zijn tot de komst van de. Mashiach zal de mens reding geven. Eigenlijk, ik wil jullie vertellen, niet tegenstrijdig, je hebt altijd jezelf, kan je altijd jezelf hebben. Ook christendom zal biedt geen verlossing aan de mens. Geen enkele christen werd ooit bevrijd door geloof in Jezus. Wat ik bedoel daarmee. Ook geen Jood die geloofde alleen maar in Moshe. Of een andere die geloofde weer in andere. Waarom niet? Omdat daardoor kan je je eigen kilim niet corrigeren. Jij ja? zegt nou, Joshua, Jezus had voor mij gestorven. Oké, okay, dat is prachtig. Mooi, maar wat heb je aan, aan jouw eigen kilim gedaan? Tijdelijk Trouwens, het was een, een geweldige rabbi. Een heerlijke rabbi. Uh, een godelijke mens. Maar wat zij van hem hebben gedaan, want dat ze waren de westerlingen die dan van hem hebben iets gemaakt, wat hij absoluut niet was. Ja, eigenlijk hij was net zo als ik. Maar natuurlijk was, was, was veel uh, gecorrigeerder, en had misschien natuurlijk veel, veel grotere gaven, maar hij had zichzelf gecorrigeerd. En hij kwam naar de andere en ik zei, jongens, doe mee, ga niet zitten in die, in, dat, in je zonde, etc. Doe werk aan jezelf en hij liet zien hoe de mens uh, moet komen tot zijn verlossing. Maar dan met handen en voeten heeft hij het zo laten zien. Want aan hem werd nog niet gegeven de, de methode zoals wat we leren in de zoger. Dat was pas, een paar, paar eeuwen later werd het gegeven om dat te brengen naar de gewone mens. Maar het is allemaal één lijn, het is niet iets anders. Maar natuurlijk, de westerse mens, absoluut niet gecorrigeerde mens, met het pervers verstand, de westerse pervers verstand, ik bedoel natuurlijk niet de mens zelf, je moet niet denken dat ik God iemand, iemand uh, bedoel als mens of als categorie, ik spreek van de houding. Spreek van de Houding. Dus men heeft dat, de waarheid van Josje, wat Josje, Jezus had gezegd, men had dat he helemaal verdraaid door het de menselijke denken van een westerling. Weet wetens of willens, weet ik niet hoe dat allemaal geweest was, maar in ieder geval, men heeft het verdraaid. En het leven, men heeft het leven, men heeft hem eigenlijk gedood daarmee, gedoodverfd. Wat hij had gezegd. Duidelijk. Dus precies hetzelfde ook in het oosten. Ook in het oosten was Abraham. Heeft alle oosterlingen gegeven. De ware leer. Alleen zij moesten die ware leer. Door laten komen. Door hun ongecorrigeerd. Pervers. Oosters En dat hebben ze, hadden ze ook verdraaid. Oosterlingen duidelijk. Met prachtige woorden, woorden zit ik dan alles van, Komt van Abraham, kijk nou, boeddhisme, woorden zijn goed, maar je ziet dat allemaal, dat, dat, dat Oosters uh, uh, perversiteit van het hart zit daar. En dat is niet uit te roeien. En, dat zijn dus twee krachten, ja, we hebben gezegd, de klipa van. Uh, Ismaël, dat is van rechts, de klipa van rechts. Dan hebben we ook klipa van Esau, ja, van Esau, zoals je dat zegt, dat is dan van links. En dan hebben we ook nog de klipa van de midden, van de, de, de Sitra Agra, bouwde zich op, net zoals als het heilige. Altijd zullen we zien, en wat we ook zien in de wereld, is allemaal net zo... De waarheid en, en de leugen zitten naast elkaar. Het is net als een mens en een apenmens. Een mens. mens en een chimpansee. Ja Lijken erg veel op elkaar. Kijk, ja, ja, jij Ik kan ook een uh, chimpansee als je goed opmaakt. Het <laughs> is, is ook mooi. Een beetje sfeer, het scheert en alles. Een beetje zo. Een beetje op de. Een beetje mooie. Mooie Armani-kostuum doet. Dat is geweldig. Dat is net in Italiaan dat is <laughs> Oké, okay, doet er niet toe, maar oh, okay. zo'n beetje zo loop je dan zo echt macho. Macho, echt een chimpansee macho. Dus wat ik bedoel so, daarmee so. is. Ja, dus wat ik bedoel daarmee is. Uh, veel lijkt op elkaar. Ja, allemaal. Daarom zeggen ze het allemaal algemene, algemene waarheden, algemene. Wat goed is als ze waren algemeen. Dus daar is klipa van Ishmael nog een keer. De hele oosten hangt dus daaraan. Perver hard. En klip, de klipa van eso, dat is van links. En van midden nog natuurlijk ook de... de, de van het, in het midden bestaat ook nog klipa. Waarom? Alles moet het... De, ja, de aap moet wel nabotsen. De, de mens, dus van binnen in de middenlijn bestaat zo'n Erev heet het dat is dan, Erev betekent de grote meerderheid, de grote de grote vermenging dat is die, zoals in de Torah wordt geschreven, dat zij bij het uit, bij de uittocht van de van het Joodse volk uit Egypte, vele miljoenen van die waren ook aangehecht aan, ja, ja, aan, die, aan het Joodse volk. En samen kwamen met hen en ze hadden ook de Torah ontvangen. Ja, de Torah de, de spreekt juist over die verhoudingen. Dus zij vormden de middelste lijn. Wat betekent middellijn? We gaan even stoppen. So. Dus wat is de middellijn? Dat is dan aan de rechterkant van de middellijn. Dat is dan aanleuning, als het ware, aan de... Klipaat Yisrael en aan de rechterkant van de middellijn is het de invloed van de van de oftewel het uh, perverse hart en aan de linkerkant is het klipa van Essef, dat is dan de mengelmoes als het ware het heet dus de middelste leid, de middelste van de klipa. Wat is de rating dat aan de the mens gegeven was? Dat is echt speciaal. Natuurlijk alles is in een mens. Alles, alles hebben we in onszelf. Dus als wij zeggen bijvoorbeeld, als je als westerling zegt of een oosterling, dat de oosterling die heeft dan een perverse hart. Ook dat hij he iedereen heeft dat. He iedereen heeft en een pervers hart in zichzelf... en een pervers verstand. Allemaal hebben we dat. Iedereen heeft in zichzelf. Duidelijk. Alleen de ene heeft het meer ontwikkeld... wat we noemen de westerse houding. En de andere is meer, heeft meer ontwikkeld... de oosterse innerlijke houding. Maar alles is in een mens. Nog even een paar woordjes. En hoe de mens... Hoe eigenlijk de mensheid gered wordt, dat kregen wij te horen na de koffie en thee. <laughs> ah, altijd spannend.